Oh, waar, waar ben ik? Ah, meneer Masson. Goedemiddag. Uh, wie bent u? U heeft een zware klap gehad, meneer Masson. Uh, bent u arts? Is dit een, een hospitaal? Zoiets, ja.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 Het begint al aardig op een vliegmachine te lijken. Ja, over een paar maanden zullen alle vliegmachines op het onze lijken. Nou, zullen we de motor dan maar monteren, traan? Kijk, het lijkt me het beste om hem van boven ervan in te zetten. Maar er moet wel eerst een versteviging aan de onderkant klaar zijn. Ik heb berekend dat deze kruisbalken voldoende zijn om de motor te dragen. Nou, vooruit dan maar. Eerst de montagetafel ervoor rijden. Ja, klaar. Ja, zo. Zo staat die mooi, ja. Goed, zo. Nou. Ietsje optrekken. Ja. Uh, hoe gaat het, Marcel? Nou, je, je zit er recht boven. Ja, ja, laat maar voorzichtig zakken, hè. Voorzichtig. Stop! Ziezo. Hij rust op de kruisbalk. Nou, nou, het is met gewichtje wel. Pas op, Marcel. Hij zakt er door. Vrij die kabel. Uh, trekken. Uh, haal hem omhoog. Ik, ik hou hem als niet meer. Je moet... Hebben jullie hem vast? Ja, hou hem even zo, hè? Ik, ik duw het toestel weg. Ja. Zo. Nou, laat. Dan maar op de grond, zak. Ja. Voorzichtig ja. aan, ben je? Ja. Zachtjes. Daar komt hij. Ja. Zo. O, mijn oh. Maar rug. Hoe kan dat nou? Hey. Masson, is ja. je erg nou beschadigd?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 Bij drie, hè, jij? Eén, twee, drie. Niets. Niets aan de hand. De benzine moet er door de leiding stromen. Nog een keer. Eén, twee, drie. En nog eens. Eén, twee. Ga wat verder achteruit, jij. Het kost je een arm als je daar blijft staan. Klaar, mazzel. Klaar. Gaan we weer. Eén, twee, drie. Drie. Het duurt het lang voor die benzine door die leiding is gestoomd. Eh? Nou, moet hij het doen. Laat mij maar tellen. Eén, twee, drie. drie. drie. Hij, doet hij, het! Doet het! Ja, hij doet het. <laughs> ja. Ja. Wacht eens, wacht eens. Hij loopt te snel, hè? kan je hem terugstellen? Ja, prachtig zo. Schitterend, Masson. Masson, het weer is goed. Ben je klaar om, om meteen te proberen? Moment. Ik zal er eerst maar wat rondjes bij rijden. Ik had net de indruk dat de bespanning wat te strak was. Hij, hij tilt nogal. Oh, dat is bij te stellen. Blijf maar zitten, Masson. Ben jij en ik duwen hem naar buiten? Ja. Je kan het beste aan de zijkant van de vleugelbeek pakken, Ben mm jij? -hmm. Dan voorkom je dat ze tegen de wand stoten. Ja, ik ben benieuwd.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 De bespanning is al iets losgemoeten, uh -huh. maar dat is zo gedaan. Zo, wacht. Zie je dat, ben je? Ja, ja. Ja, zo zag ik wel even rijden. We zijn nog niet meer het eten, hè? <laughs> Hoe ging het, Marcel? Had oh. ik al dacht, hè? Het trilt te veel. Ik zei al tegen Beignet dat de bespanning wat losser kan. Nou, meteen maar doen. Ik wil het ding langzamerhand eens een keertje zien vliegen. Zo, Benje krijgt eindelijk de smaak te pakken. <laughs> ja. Hou jij de bespanning links in de gaten, ik maak hem hier wat losser. Hoeveel slagen geef je? Eh, uh, vijf lijkt me wel voldoende. Goed, hier ben ik klaar. Ik ook. Ga maar weer zitten, Marcel. Beignet, bij drie. Eén, twee, drie. Ha.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 Strengen met de genie. Wat een snelheid. Hij doet het goed, ja. Maar hij moet rennen, hè? Hij gaat daar. Goeie, god en bomen. Hij gaat er recht, af. Masson! Stop! Oh, god, nee! Nou, oh, nee, als hij maar niet! Rennen, ben je! Masson, aan deze kant ben je, Masson! Hier! De deur is weggeslagen, man. Masson!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 Maar die kunnen we te boven komen. Het spijt me, Trin, maar ik, ik kan het niet. Ik, ik kan Masson... We hebben maanden samengewerkt. Ik, ik kan hem toch niet zo hier achterlaten? We slepen het toestel weg. Het onderstel is niet kapot, dus we kunnen hem gemakkelijk met de schuur terugduwen. En dan... Euh, begraaf ik Masson wel alleen. Maar ja. Maar zodra dit allemaal achter de rug is, train, Dan zorgen we wel voor iets zodat we Masson euh, christelijk kunnen begraven. Ik zweer het, je ben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 Hé, hey. het lijkt wel of er iemand aankomt. Ja, ja, een motorfiets of zo. We kunnen nou geen bezoek gebruiken. Vluchtpanier, het zeildoek. Ja. We moeten de toestel bedekken. Ja, hier, jij de andere punt. Ze staat je contact helemaal af. Ik dacht het wel. Wacht eens. Ja, ja, er kan niets gebeuren. Gooi je doek maar over de propeller. Ja, zo. Hoor jij dat gewoon, nog? Hé, ja. Nu verder weg, geloof ik. Maar laten we geen risico nemen. Weet je, trek die oude overal aan. We verkleeden ons als boerenarbeiders. Ga eens kijken. Als er maar geen politie is. Nou, en wat dan nog? Nou, goed weet, vragen ze naar Denk eraan, meneer. We weten van niets. Mm. Ben je klaar? Ja. Nou, laten we maar gaan. Zie jij iets? Nee. Waar komt dat gebrom dan vandaan?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 Jij bent langer, ben Benje. Kun jij iets zien? Nee. Het lijkt wel of de binnenkant van hieruit ruiten vol ooien zitten. Hallo. Laten we die deur eens openmaken, Benje. Misschien zit die man wel beklemd of is hij bewusteloos. Nou, die deur zit in ieder geval wel klem. Nou, even een ruk geven met z'n tweeën. Eén, twee, af! Hé hey, zeg, met die kerel is bewusteloos, geloof ik, Benje. Goed, laat hem eruit halen. Ja. Ja, kalmpjes aan. Ja. Jij hier, bij zijn benen. Ja. Leg hem maar hier neer. Zo. Ja, goed. Hij ja, leeft wel. Ga jij wat vlucht halen, hè? Hm? Ik maak dat pak in die vliegerskap wel los. Goed. Hoe oh, zit die sluiting nou ook weer? Oh ja, zo ja. En nou die bril. Grote oh, god. Nee. Is het u duidelijk? Nogmaals, u stijgt op.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 Vlugzout, vlugzout, waar staat dat nou weer? Verdomme al die ellende. Vlugzaak, ah, hier. Als die keren nou maar snel weer op die is, me dat wel zo welkom. Ja. Wat is dat? Hé, hey, daar gaat hij al. Ben jij? waar is ben jij. Ben jij? Is ben jij helemaal gek dat hij in dat ding gaat vliegen? Hé, hey, ben -Jay! Kom terug, idioot! Je krijgt grootste ho ongelukken! Kom terug! Wat die vent? En waar is die vlieger? Oh, daar. Dat is ben -Jay? Hoe kan die vlieger nou? ben Kom eens bij je positieve man! Waar is dat vluchtzat nou? Hier, hier. ben ruikers. Uh, ruik die vlieger, die is al vertrokken. Wat is er gebeurd? Die vliegertrain. was Mason. Benjeet, dat kan toch niet? Het was train. Ik maakte zijn bril los en toen zag ik dat het maçon was. Hij keek me aan. En toen? Hij was helemaal niet bewustloos of zo. Hij keek me aan en hij zei...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 Kunnen we de zaak hier afbreken? Het werk is gedaan. Ga je mee morgen? Nee, volgende week denk ik. Voor alles is opgeruimd hier. We zijn we al een week verder? En ik wil nog wat proefvluchten maken ...voor ik naar Parijs terugga. Uh, terugvlieg. Ga je vliegen? Ja, natuurlijk. Een uitstekende proef. Zeg waarom ga je niet mee? Nee. Jo, je zal het geweldig vinden bij je. Als we hier s morgens opstijgen, zouden we in één dag in Parijs kunnen zijn. Ah, dat moeten de Blériots nog maar eens presteren. Nou... Ga je mee? Eh, ik zal je in ieder geval helpen de rommel op te ruimen. Laatste nieuws. Vliegtuigongeluk op Isil Moulineau. Moulinot. Aviateur staat neer, minister van oorlog gedood, minister-president zwaar gewond. Het laatste nieuws. Alsjeblieft. Waanzin, zo'n luchtreis. Vraag om moeilijkheden. Wat u zegt, meneer. Hoe is die uh, aviateur, die, uh, die traan eraan toe? Heeft niets natuurlijk. Plaat. Onschuldigen krijgen altijd de klappen. Berthaud gedood, Moni zwaar gewond. Dat betekent een kabinetscrisis. Dat nou, zou best kunnen. Onbegrijpelijk dat die wedstrijd toch aan het oor gaat. En? Ik heb Benje gewaarschuwd. Ik heb hem gezegd dat de Traan niet mocht vliegen. Toch is hij gestart. Met alle gevolgen van dien. Berthaud is gedood, Moni zwaar gewond.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 Ik sta voor je duimen. En doe niet zo zenuwachtig. Merci. Hm. Binnen. Goedemorgen. Ja? Mijn naam is Georges Guinemer. Wat kan ik voor je doen? Uh, beneden, de, de sergeant van de wacht. Die vertelde me dat ik hier moest zijn om dienst te nemen bij, uh, bij de vliegtuigen. Hè? Huh? Ik wil dienst nemen. Vrijwillig. Ah, ha, dienst nemen. Bij het luchtwapen. Laat ik je één ding vertellen. De oorlog is voor mannen, niet voor kinderen. Ik ben 23 jaar. Hm. Waarom ben je dan niet al in dienst? Uh, ik, ik ben afgekeurd. Maar dat is al twee jaar geleden. Het kan wel zijn, meneer Ginnemeyer... Uh, maar volgens mij ben je er sindsdien niet erg op vooruit gegaan. Meneer, ik, ik ben misschien wel niet zo groot als u, maar ik wil voor mijn vaderland vechten. Luister eens, meneer Kinnemeyn. Het luchtwapen vraagt mannen. Het is een zware dienst. De zwaarste die er is. Als u zo graag in dienst wil en u denkt dat u nu wel goedgekeurd wordt... ...nou, probeer het dan eens bij de infanterie. Ik wil vliegen, meneer. Vliegen is een vak, meneer, dat niet iedereen kan leren. Vliegen en vechten is nog moeilijker. Dat vraagt mannen die tegen een stootje kunnen. Mannen met conditie. Waar bent u op afgekeurd twee jaar geleden? Ik heb tuberculose gehad, als kind. Ja, ja, ik had het kunnen weten. Luister eens, waarde heer. Iemand die er zo uitziet als u, zo, zo bleek en smalletjes. Dan... Ik, ik mag dan tuberculose hebben gehad. Ik ben geen zwakkeling, meneer. Ik heb getraind die laatste twee jaar. Ik ben gezond, ik ben sterk. Zo? Ik. ik... Nou, ik, ik til die stoel van u gemakkelijker met één hand op dan u. Goed dan. Deel die stoel maar eens op, met één hand, boven je hoofd. Als je dat lukt, dan zal ik je laten keuren. Zo niet, dan sta je binnen twee tellen op staat. <hijen> ik schrok er zelf van, Pino. Goeie god, ik had nooit gedacht dat hij die weddenschap zou aannemen. Ja, ik moest die stoel wel omhoog krijgen. En toen ik hem zo zag grijnzen, wist ik dat het me zou lukken. Je had zijn gezicht moeten zien. <hijen> Ik hoorde je op de gang heigen. Ja, ja, maar ik tilde hem op, boven mijn hoofd. Zwaar dat het ding was. He. Geen wonder dat hij dat aanbod meteen aannam. Maar hij was sportief. Ik kom meteen door naar de dokter. Wanneer hoor je de uitslag? Morgen, hoop ik. Ja, ik ben er niet ongerust op, Pino. Ik ben in orde. En volgende week zal ik ze eens laten zien wat ik kan. Ik begrijp nog altijd niet waarom je zo hoog nodig in dienst moet. Je kan je op zoveel andere manieren voor het land nuttig maken. Je kan Ja, ja, granaten, precies. Granaten maken in een fabriek, hè. Of een of ander kantoorbaantje nemen op het ministerie van oorlog. Nee, merci, beste vriend. Vechten wil ik, vechten. De moffen, mijn land uitslaan. Ik heb al veel te lang stilgezeten. Mijn familie, hè. Mijn familie. Moet je horen. Nou ja, ze kijken me nog niet met een nek aan, maar veel scheelt er niet. Ah, George. Zwakke George. Nee, nee. Geen wijn voor George. dat kan hij niet tegen. Doodziek word ik ervan. Maar vanaf nu is het afgelopen. Waar ga je naartoe als je bent goedgekeurd? Naar nou, Po, denk ik. Dat is de opleidingsschool. Ja, zal wel niet veel voorstellen. Vliegen kan ik beter dan wie ook. Heb je dat verteld? Nee, nee, nee. Ik wilde aangenomen worden als man. Niet als meevaller die al kan vliegen. Volgende week, Jacques. Volgende week begin ik pas te leven. Ik hoop dat je het overleeft. <lacht> ja, natuurlijk. Ik kan er ook een stoel op tillen met één hand. <lacht> en... Het is gelukt. Vertel. Guillemair is bij me geweest. Ik vraag me af wat u in hem ziet. Hakkeld, Hakkeld. kwam u zich melden voor de vliegdienst. Bepaalt geen krachtfiguur en dat heb ik me ook onder zijn neus gegeven. Goed. En toen? Wel een vasthouden. Ik heb wat opmerkingen gemaakt over zijn smalle borst, zijn blikken gezicht en zo. Maar hij bleef op zijn stuk staan. Toen daagde hij me uit... Hij beweerde dat hij mijn bureaustoel gemakkelijk kon optillen. Fijne kracht van daan weet ik niet, maar hij kreeg hem omhoog. Ik heb hem doorverwezen naar de keuringsarts en die heeft hem goed gekeurd. Juist. En nu? Hij zit nu in Po in opleiding. Daar hoeven we ons niet ongerust gerust over te maken, want vliegen kan hij als geen ander. Uitstekend. Dat is nu een kwestie van afwachten. Mag ik vragen waarop? <laughs> Ik kan het niet laten, hè, Masson. We hebben guiné nodig. Jij hebt je rol nu gespeeld. guiné krijgt de volgende taak. Die gaat heel wat verder dan de jouwe. En daarom hebben we wat meer tijd nodig. Daarom is het van het grootste belang dat hij nu in dienst is. Waarom toch? guiné moet sneuvelen. Dat moeten wij althans aannemelijk maken. Net als bij jou. In 1910. Wat staat er vandaag te gebeuren, sergeant? De soldaat meer krijgt van u straks de uitslag te horen van zijn eindtest, kapitein. Hier zijn de stukken. Hm. En er is een rapport van de sergeant van de wacht. Zo, waarover? Een wachtpatrouille heeft vanmorgen tijdens een ronde aan het eind van het veld een lijk gevonden. Wat zeg je? Geen uh, uh, uh, uh, een lijk. Het schijnt er al een paar jaar te hebben gelegen, kapitein. Het is een man in een vliegerstenu. Hij was begraven bij de boom aan het eind van het veld. Vannacht is er tijdens de storm een boom omgewaaid, waardoor het lijk boven de aarde kwam. Zo. Nou, uh, was het een militair? Zo te zien niet, kaptein. Het is onmiskenbaar burgerkleding wat je aan had. Hm. Nou ja, dat is dan een zaak voor de politie, hè? Geef dat rapport maar hier, ik zal de politie wel verder inlichten. Waar is dat uh, lijk nu? De wacht heeft het overgebracht naar hangar 6, achter de ziekenboeg. Goed, het moet zo gauw mogelijk worden weggehaald. En nu, Guinea meer hm. Nou, dat ziet er goed uit. ...altijd al gezegd dat dat een veelbelovend jong mens is. Prima vlieger. Ik heb nog nooit iemand meegemaakt... ...die het zo snel onder de knie had. Het verhaal gaat dat hij al kon vliegen voor hij hier kwam. Zo. En, eh, uh, sergeant. Zit die uh, Guiné-Mère niet in jouw sectie? Dat klopt, kapitein. Hij zit in de sectie van luitenant Farrell. Juist. Wat is die Guiné-Mère nou eigenlijk voor een type? Een uitstekend kameraad, kapitein. Wat gesloten misschien, maar zeer serieus. Kan goed leren... En toont zich een gewillig militair. Zo, nou, uh, laten we maar eens opdraven. Hoe eerder hij naar het front gaat, hoe beter. Ze zitten daar te springen om goede vliegers. Hij wacht al op de gang, kaptein. Guinemer! Present, Sergeant. Je kunt binnenkomen. De soldaat, Meer, present, kaptein. Ga maar op je gemak staan, Guinemer. Ik heb hier de uitslag van je eindtest. Ben je er benieuwd, naar? Of weet je het soms al? Ik weet nog van iets, kaptein. Zo, nou, je bent geslaagd voor je vliegersexamen, met lof zelfs. De sergeant zal je straks je cijferlijst geven, maar ik kan je nu alvast zeggen dat hij er best uitziet. Ik wil je ook wel zeggen dat ik hier in de opleiding nog nooit een leerling vlieger heb gehad, die zo snel weer vertrok. Althans niet met het militair brevet in zijn zak. Jij moet me nou eens heerlijk vertellen, guiné -meer. Kon jij al vliegen? Toen je hier binnenkwam? Uh, nou, om u eerlijk de waarheid te zeggen. Ik had al eens gevlogen, kapitein. Al oh, eens? Ja, een uh, paar keer, kapitein. Zo. So. Maar, maar, maar waarom heb je daar dan nooit melding van gemaakt? Wil je soms uh, opvallen? Nee, kapitein. Maar ik wilde hier beoordeeld worden als man. En niet als een vent die toch al kon vliegen, zodat het mooi was meegenomen. Ja, u weet, kapitein, dat ik twee jaar geleden ben afgekeurd. U moet mijn zwijgzaamheid dan ook niet uitleggen als... Uh, ja, opvallen. Maar ik heb hier willen bewijzen dat ik wel in staat ben voor mijn land te vechten. Zo. Nou, ja. loffelijk streven. Niet waar, Zeer loffelijk, kaptein. Juist. Goed. Weet je Je bent geslaagd, dat zei ik al, met lof. En dat komt het leger goed uit. De berichten van het front zijn nog altijd niet rooskleurig. Dat zijn ze al drie jaar lang niet. Trouwens, iedere man is welkom. Noodzakelijk zelf. De opperbevelhebber onderkent het strategisch belang van vliegtuigen volledig. Vooral naar Verdun. Dat is ook alweer een jaar geleden. De centralen zijn nog altijd in het defensief, Kinnemair. Maar dat kan veranderen nu de oorlog met Rusland is afgelopen. Daarom wordt van iedere man het uiterste verwacht. Nog altijd. Net als bij de Marne, Verdun en de Izerk. Ik zal het uiterste geven. En hier nog, Kinnemair. Ik vertel je dit niet voor niets. De legerorde van 1914 is nog altijd van kracht. Er mag geen meter grondgebied worden prijsgegeven. En de infanterie kan dat alleen als de berichten van de vliegtuigen snel binnenkomen en correct zijn. Je wilt voor je land vechten in de meer, en dat zie je. Maar je voornaamste taak blijft de verkenning. Stort je dus niet in gevaarlijke avonturen. Vliegers zijn zeldzaam. Ik zal mijn bevelen opvolgen, Goed. kapitein. Ik verwacht ook niet anders van je. Corporaal Guilhemer. Wat? Co corporaal? Ja. Op grond van je cijferlijst heeft de brigadecommandant besloten... ...je te bevorderen tot corporaal. Guilhemer. Je kunt je strepen en je nieuwe uitrusting bij de fourier ophalen. De sergeant zal je je marzorders geven. Je bent voorlopig ingedeeld bij het onderdeel in Epernay. Je reist via Parijs. En uh, zou je me daarom... ...een genoegen willen doen. Natuurlijk, kapitein. Ga eens bij mijn vrouw langs. Hier heb je het adres. En geef haar dit pakje. Ze hebben het daar niet bereikt, tenslotte. En, euh, nou ja, doe haar de groeten. Kan dat? Natuurlijk, kapitein. Goed. Ga je nieuwe uniform halen, corporaal. Morgenochtend vertrek je. Over tien dagen wat je in Epernee verwacht. Doe je best en godzeker. Goeie god, ze zijn weer goed bezig vanmorgen. Hoe lang duurt dat al? Uren. Heb jij nog munitie? Niet veel. Heb jij die munitiedrager nog gezien? Ja. En ik ben waarschijnlijk de laatste geweest die hem gezien heeft. Hij ook al? Hij liep naar de voorste dekkingsgaten toen het weer begon. Volgens mij had hij geen schijn van kans. Pauw, en ik heb nog maar een paar schoten. Nog meer dan ik. Nou ja, mijn bajonet is nog scherp. doe je veel mee. Voel je hieruit bent, ben je dood. Leef het nu dan? Jij weer gelijk hè? Die kerels daar zouden best eens wat terug kunnen krijgen, nou vind ik. Wie weet zitten ze bij de uitje zonder granaten. Toch zit je daar altijd nog beter dan hier. Je kan tenminste je benen nog eens trekken. Hé, hey, kijk eens. Een vliegtuig. Eén van ons? Heb Ja, ja, ja, ik geloof van wel. Allemachtig, wat zit die vent laag? Zo dik krijgt hij een granaat. Wat een lef. Knap stom noem ik het. Maar hij komt er doorheen? Zeg je dat? Maar je komt maar een idioot. Hij is er doorheen, maar... Geweldig, wat een vent! Zeg, zie je dat? Vier vliegtuigen, een Moss. Ziet hij ook op? Hebben ze elkaar gezien? Ja. Pas op! Ze komen deze kant op. Waar zijn ze? Daar, over de kop. Geweldig! Dit knaapje kan vliegen. Zeg, dat doet niet minder. Je ja, kon die ook niet. Zag je dat dan niet? Hij vloog tegen de zon in, dan zie je niks. Gaan we weer nou naar toe. Ja. Zie je die rook? Hij brandt als een fakkel! Daar gaat hij. Afgelopen! Arme kerel! Ja, daar! Hij had ook geen vissers de kans. Ik haast dat nu. Huh? Kijk! Daar! Niet te geloven! Hij zit daar aan de overkant! Zie je dat? Hij de de kopje open! Die laat ook geen kogel verloren gaan! Zo maar is het een doodje eentje. Nou, dood is die bepaald niet. Aanvallen. <tie> oh, 14 is nog altijd van kracht. Er mag geen meter rondgebied worden prijsgegeven. En de infanterie kan dat alleen als de berichten van de vliegtuigen snel binnenkomen en correct zijn. Je wilt voor je land vechten, Guinemaire en dat zeertje. Maar je voornaamste taak blijft de verkenning. Stort je dus niet in gevaarlijke avonturen. Vliegers zijn zeldzaam. Tsss. Vlieger, Guinemaire slagveld, kaptein. een gevaarlijk avontuur, kaptein. Tegen uw orde, kaptein. Ja, het spijt me dat ik een geslaagde aanval heb gedaan, kaptein. U bent een bureauhengst, hengst kaptein. Oh, dank u wel, kaptein. Overgeplaatst aan de infanterie, jawel, kaptein. Maar mag ik dan wel schieten, kaptein? Nee. We zien straks wel. je daar met donder zien kruipen daar. Sterkte, keels. De sergeant vlieger heeft geen kogels meer. Jullie zullen het nu even zelf moeten doen. Met een uurtje ben ik weer terug. Ja, maar in één ding had die etappehengst gelijk. Er zijn veel te weinig vliegers, veel te weinig. Voor je mag vliegen, moet je eerst een pakje naar mevrouw de kaptein brengen. Ja, dat scheelt de slot maar twee dagen. Nou, hè? Dus ook een paar honderd man meer kapot, omdat ze geen luchtsteun krijgen. Nou, en mannen zat. En er zijn er al zoveel kapot gegaan. Wat maken die paar honderd dan uit? Nee, kaptein. Verkennen is goed. Is noodzakelijk, maar vechten is beter. Met verkennen sla je de je land niet uit. Met verkennen kom je niet verder als je niet kan aanvallen. En dat is het enige wat we moeten doen. Aanvallen. Aanvallen. Op je buik. Prima, corporaal. Laat die paar gaten maar dicht, volgooien en laden. Ik wil er met een half uurtje weer vandoor. Ik hoop dat dat kan, sergeant. De kapitein vraagt of u op het bureau kunt komen. Ja, geef me eens een hand. Een andere zitting in dat ding, dat zou me wel zo welkom zijn. Ik heb gehoord dat er nieuwe toestellen komen, sergeant. Eerst zien, corporaal. Eerst zien, dan geloven. Nou, ik ga naar de kapitein. ben benieuwd. Binnen. Sergeant Guinemer meldt zich, kaptein. Ad Rapport, sergeant. Vijand waargenomen in bekende stellingen, kaptein. Tijdens zware artilleriebeschieting. Vuurcontact gehad? Ja, kaptein. Vijandelijk toestel neergeschoten. Eigen schade, nieuw. En de vlieger? Omgekomen, kaptein. Toestel ontplofte toen het op de grond neerkwam. Pech voor die vent. Weet je wie het was? Von Staben, meen ik, kaptein. Goeie tegenstander, Ginemer. We zullen ze lijkt zo gauw mogelijk aan de vijand teruggeven. Een goede tegenstander. Inderdaad, kapitein. Zeg, uh, guinée Ja, kapitein. Verder nog iets te melden? Uh, nee, kapitein, dat was kapitein. Niks vergeten? Hoe bedoelt u, kapitein? Dat weet je donders goed, Sergeant. Wie had je toestemming gegeven om op te stijgen? Niemand, kapitein. Na dat gevecht ben je over de Duitse stellingen gevlogen. Je hebt ze gemitrailleerd. Dat is tegen de orders. Op die manier kunnen ze je met één geweerschot neerhalen. Laat je geintjes over aan de infanterie. De infanterie was Murf gebeukt door een artilleriebeschieting, kapitein. Zal er een opkikkertje nodig? Niet ten koste van mijn vliegtuigen. Kijk eens hier, Kinimair. Ik kan je nageslagen aanval moeilijk voor de krijgsraad dagen omdat je een bevel hebt genegeerd. Maar hou op met dat roekeloze gedoe van je. Ja, kapitein? Ja? Een telegram van de divisie, kaptein. Bedankt. Ga je gang maar, Kinimair. Eh, Kinemaer, kom eens terug. Uh, ja, kapitein. Telegram van de divisie, commandant. Gefeliciteerd de vlieger die vanmorgen een nieuwe aanval mogelijk maakte. Duitse stellingen veroverd. Dank u, kapitein. Ik feliciteer je niet, idioot. De divisiecommandant. Dankzij jouw roekeloze optreden hebben we een paar honderd meter terrein gewonnen. Ja, kapitein. Hmm. Ben je nou trots op jezelf? Nee, kapitein. Ik heb alleen maar plicht gedaan als vlieger. Nou, ik ben wel trots op je, guiné Het trekt niet zo op smolwerk. Je bent een idioot, maar je kan wat. Verder nog iets van uw orders, kapitein? Uh, je zou hem toch. Ja, ja, ik heb nog iets van mijn orders. Ga naar je kwartier en kruip de rest van de dag in bed. Dat zijn mijn orders. Mag ik u iets vragen? Aan je gang. Kaptein, heb ik toestemming om weer op te stijgen, kaptein? De corporaal heeft mijn toestel weer volgetankt, geladen en de gaten gedicht. Ik kan nu meteen weg. Je hebt een toestemming niet, kindermer, maar daar zal hij je toch weinig van aantrekken. Bekijk eens hoe de stellingen zich hebben geconsolideerd en hoe het er achter de Duitse linies uitziet. Maar je bent een idioot. Tot uw orders, kaptein. Eh, uh, Guineymer. Uh, uh, ja, kaptein. De divisiecommandant zegt nog iets in zijn telegram. Iets van een bevordering tot onderluitenant, Maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat het op jou slaat. Dat soort vergissingen komt meer voor. Spijt me voor jou, hè? Kaptein, dat moet een vergissing zijn. De order is duidelijk. Ja, maar ik kan hier toch niet weg? Dat kan je natuurlijk wel. Ik zal je missen en ik niet alleen, maar je bent niet onmisbaar. Je hebt hier voorlopig genoeg gedaan. Het wordt hoog tijd dat je het front is verlaat. Je hebt hier de afgelopen maanden enorm veel ervaring opgedaan... ...en het is meer dan logisch dat je die ervaring gaat overbrengen op anderen die het toch moeten leren. Er zijn zoveel frontsoldaten met veel ervaring. Die worden toch ook geen instructeur? Instructeur is geen vies woord, Kine, Ik heb dienst genomen om mijn land te helpen bevrijden, kaptein. Ik wil vechten. Je kan de oorlog niet in je eentje winnen, luitenant. Als de legerleiding beslist dat jij je land beter kan dienen als instructeur dan als oorlogsvlieger... ...dan heb je te gehoorzamen. Ik zal gehoorzamen, kaptein. Natuurlijk. Ik heb hier je marsorders. Je gaat naar Po, dezelfde basis waar je vandaan komt. Behalve met de opleiding van leerling-vliegers, word je daar ook belast met het invliegen van een nieuw vliegtuig. Schijnt iets geweldigs te zijn, maar al te veel weet ik er ook niet van. Nou, kom op, kerel, misschien kom je hier nog eens terug. Oh ja, ongetwijfeld, kapitein. Als de oorlog voorbij is. Nou, kijk, hier zijn je papieren. Succes daar. En voor je nu gaat, dan gaan we eerst even een borreltje drinken. En daarna mag je nog even schelden als je dat oplukt. Heb ik goed begrepen dat Guiné meer weg is van het front? Jazeker. Ben je gek geworden? Waarom? Waarom, Masson? Hij nam te veel risico's. Dacht je dat wij dat niet wisten? Waar heb je hem heen gestuurd? Naar Po. Hij is daar nu instructeur. Zo. Heb je hem naar Po gestuurd? Heb jij enig idee wat hem daar kan overkomen? Overkomen? Niets natuurlijk. Hij is daar zo veilig als wat. Dat dacht je maar. De geschiedenis van Guinemere is nauw verweven met de jouwe Masson. Jullie verleden loopt daar door elkaar heen. Po is een coördinaat. En je weet wat dat voor sommige mensen kan betekenen. In jouw geval bijvoorbeeld... Dat je daar begraven bent, terwijl je een bureau hebt op het ministerie van oorlog in Parijs. Als guiné in Pau komt, heb je kans dat zijn toekomst en jouw verleden elkaar kruisen, Masson. Dat zou hoogst onwelkome complicaties opleveren. En daarbij, guiné moet sneuvelen. Dat weet je. Het enige wat ons te doen stond, was op dat moment te wachten en dan in te grijpen. Het spijt me, maar ik heb een zekere verantwoordelijkheid van u gekregen. En ik weet niets over het doel waarnaar wordt gestreefd en niets over de middelen waarover u beschikt. Ik weet nauwelijks wie u bent. Dat komt nog, meneer Masson. Dat komt. Maar eerst moet de affaire Guinemaire zijn geregeld. Wat kan er in Po gebeuren met Guinemaire? Wij zullen dat afwachten. Wij kunnen ten slotte alleen corrigeren en beïnvloeden. Wij zijn geen tovenaars. Is het hier? Hier is het, luitenant. Dat weiland. In die paar schuren. Dat is het. Wonderlijk. Wat bedoelt u? Huh? Oh nee. Niets, corporaal. Je wordt bedankt. Waar is het bureau van de commandant? Dat gebouw, luitenant. Goed, dankjewel, corporaal. Ga je gang maar. Ik vind het verder wel. Tot uw orders, luitenant. Wonderlijk. Wat is hier aan de hand?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 Huh? Uh, oh, <laughs> neemt u me niet kwalijk, kapitein. Ja, ik, ik was even... Uh... Een beetje afwezig, hè? <laughs> in ieder ja. geval zien we elkaar dus hier terug, kerel. En luitenant nog wel. Ja. Ik had geen idee dat jij uitgerekend... ...jij mijn nieuwe instructeur zou zijn. Hoe lang is dat nou geleden? Een maand of tien, kapitein. Waar blijft de tijd? Tien maanden. En luitenant. Nou, je belevenissen hebben we allemaal in de krant kunnen lezen. En zelfs in de dus. En nu instructeur. Instructeur invlieger, kapitein. Ja, prettig om een ervaren rot van het front erbij te hebben. En wil je eerst naar je kwartier of onze nieuwe aanwinst bekijken? Graag eens het toestel zien, kapitein. Zo, natuurlijk. Deze loods hier. Kom binnen. Die loods. Ken ik ook. Daar in die hoek zat Benjé te eten. Benjé. Hoe kom ik nou ineens aan die naam? En toch ben ik hier al eens geweest. Wat is hier aan de hand? Wat gebeurt hier toch? Luister, hier, Je neemt me. Ja, natuurlijk, kapitein. Een schitterend toestel. Ik heb hier ook eens een vliegtuig gemaakt. En dat zit er maar voor in te kletsen. Je bent oververmoeid, man. Maar toch ben ik hier al eens geweest. Nou... Laten we het daar dan voorlopig maar op houden, Het lijkt me het beste als je nou eerst je spullen naar je kwartier laat brengen. En dan zien we je vanavond wel in het casino. Nou ja, een groot woord voor een... Uh, nou ja, uh, dat zie je wel vanavond. <klaan> Zeven uur word je verwacht. Tot uw orders, kaptein. Zeven uur in het casino. Heren, heren, heren. Mag ik even uw aandacht? Dank u. We hebben vanmiddag gezien hoe luitenant Kineymer ons nieuwe toestel heeft gedemonstreerd. Luitenant, u heeft mij uw rapport uitgebracht. Maar misschien wilt u de heren nu zelf uw bevindingen meedelen. Met genoegen, kaptein. Wel heren, er valt weinig te zeggen over dit toestel. Het is een juweel. In de afgelopen weken heb ik er talloze vluchten meegemaakt. En de paar mankementen die het aanvankelijk nog vertoonde, zijn allemaal definitief verholpen. Ik wil de ontwerpers van harte geluk wensen met hun product. En ik zal u eerlijk zeggen dat ik nauwelijks kan wachten op de dag dat we dan het, het front zullen mogen begroeten. Kunt u iets vertellen over de gevechtsmogelijkheden? Ja, het is me bij de huidige toestellen aan het front diverse malen opgevallen dat we kansen om te schieten niet konden benutten, omdat de toestellen te log waren. ...niet wendbaar genoeg. De ontwerpers... ...hebben dit nieuwe toestel voorzien... ...van een veel krachtige motor... ...zeer stabiel... ...die het toestel veel wendbaarder... ...en dus minder kwetsbaar maakt. Het plaatsen van een mitrailleur... ...op de vleugel... ...is beslist revolutionair. Het nauwkeurig richten met deze tweede mitrailleur... ...is bijna niet mogelijk door de plaatsing... ...maar het geeft de tegenstander in de lucht... ...minder kans om zijn wapens te gebruiken. En voor de aanval... Op infanterie-eenheden is dit tweede wapen onmisbaar gebleken. Bijna overbodig dus om te vragen welk advies u aan de regering zult uitbrengen. Het mogen zonder meer duidelijk zijn dat ik de regering krachtig zal adviseren dit vliegtuig zo spoedig mogelijk in productie te brengen. En verder zal ik de regering verzoeken, kapitein, mij in de gelegenheid te stellen dit toestel boven het front te demonstreren. Nou, om meteen dit toestel boven het front te testen, lijkt me wat overdreven. Integendeel, integendeel, kapitein. Mijn heren, het is zonde van de tijd om dat toestel hier te laten staan en te beproeven. U zult het toch met me eens moeten zijn, luitenant. Dat als het toestel wordt neergeschoten, wij het definitief kwijt zijn. Dit toestel wordt niet zo gauw neergeschoten, kapitein. En als we er eenmaal voldoende hebben, zullen ze toch eens aan het front verschijnen... En dan zullen we toch nog wel eens eentje verliezen, of meer. Dat is een realiteit waarmee we zullen moeten leren leven, kapitein. Maar waarom stelt u dan zo'n prijs op een demonstratie boven het front? Een demonstratie boven het front, kapitein, betekent een geweldige morele opkikker voor de infanterie die daar al jaren ligt ingegraven. Alleen dat al wettigt een demonstratie van een nieuw luchtwapen daar. Daar bent u toch met me eens? Dat doet er eerlijk gezegd weinig toe, ik neem erg. Je hebt misschien wel gelijk, maar je zult eerder de legerleiding moeten overtuigen dan mij. Ik denk niet dat ze je gauw toestemming zullen geven. Ik zal het niet te min proberen. Ook de legerleiding moet toch gevoelig zijn van de argumenten. Prost, Bidemeur, op je terugkeer naar het front dan maar. Met deze wijn moet het wel lukken, kapitein. Zo, meneer Masson, vertelt u eens... Guilemer heeft verlof gevraagd het nieuwe toestel boven het front te mogen demonstreren. Het kan niet mooier. Heeft u het verzoek inmiddels ontvangen? Jazeker. Ik heb de generale staf geadviseerd toestemming te geven voor die demonstratie. Volgende week gaat het gebeuren. Het kan inderdaad niet mooier. Het wordt tijd om Guilemer hier naartoe te halen. Hij moet tenslotte ruimschootste tijd hebben. Wat gaat er gebeuren? Dat weten wij nooit precies van tevoren, meneer Masson. Bij u heeft het toeval, het lot, ook een handje geholpen. Maar wij moeten in staat zijn snel in te grijpen als het geval zich voordoet. Bij u waren dat die bomen aan het eind van het weiland, weet u nog wel. Hoe het bij Guinemaire zal gaan, weten we nooit precies. Ik heb u alles gezegd. Wij kunnen alleen corrigeren en beïnvloeden. Wij zijn geen tovenaars. Maar wat u dan wel bent, meneer Masson, dat komt.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 Maar ze zouden nou eens wat terug moeten doen. Ons had schiet alleen terug als ze zelf worden beschoten, die rotsen. Ik zou best dat vliegtuig nog eens willen terugzien. Weet je wel, hoe lang is dat nou alweer geleden? Dat vliegtuig, dat oh, ja, in één keer... luchtsteun. Luchtsteun geven ze alleen aan belangrijke posten. Wij zijn alleen maar schietschijven. Dat waren we toen ook. Maar na dat vliegtuig konden we toch een mooi eind naar voren. Dat heeft veel geholpen. Wat liggen er nog? Hé, hey, hoor je dat? Ik vind vent wel zeker dood. Nee, volgens mij is dat geen motorfiets. Dat lijkt wel een vliegtuig. Ga jij nou maar kijken. Ik hou mijn hoofd even naar beneden. Nee, echt. Het is een vliegtuig. Daar gaat hij. Boven die bomen. Right, nou wat? Nou, ik ben benieuwd. Wat doet hij? Nou, kom maar kijken. Zie je dat? Hij valt die archeriestelling aan. Bam, daar bovenop. Daar hebben we geen last meer van. Dat lijkt op diezelfde te vliegen van toen. Er komen nog meer vliegtuigen. Duitsers. Drie stuk smeerlappen, met z'n drieën tegen één. Zou jij zo'n ding willen zitten? Hé, hey. hé, hey. dan komen er nog drie van ons. Dat zijn nog vier tegen drie, dat is beter. Zou jij zo'n ding willen zitten? Ik wel, dan ben je s'avonds tenminste thuis. Ja, als je vecht, heb je geen dekking. De mocht Kijk, kijk, daar er gaat er een. Zo, die smeerlappen is er geweest. Maar die brond is op raak. Zie jij die ook? Ja. Nou, we je houdt het wel. Zie je, hij zwaait naar ons. Dat is dat eerste vliegtuig. Zie jij dat het een heel nieuw type is? Ja, dat ja, je ja, is goed geraakt, zeg. Hij begint te branden. Hij krijgt hem vast wel op tijd aan de grond. Daar hoor ik niks van. Hij stort neer. Hij kan niks meer met dat ding doen. Nee, kijk. Hij trekt hem op. Hij gaat steeds hoger. Wat is die vent van plan? Hij blijft stijgen. Nog even en hij is verdwenen in de wolken. daar is hij. Goedemiddag, meneer Ginimer. Ah, oh. waar ben ik? In goede handen. Ben ik in het lazaret? Zoiets, ja. Bent u arts? Wij kunnen u beter maken, meneer Ginnemeyer. Wat is het laatste dat u zich herinnert? Dat gevecht. Mijn toestel werd geraakt. Ik stortte neer. En verloor toen een bewustzijn. Juist. Komt u rustig bij, meneer guini U moet goed uitgerust aan uw eerste taak beginnen. U heeft er maar 25 jaar de tijd voor. En dat is voor een eeuwig werk niet veel.